Ook andere mensen doen dat omdat ze denken dat het een gezond alternatief is. Voor dit jaar verwacht het onderzoeksbureau dat voor meer dan 25 miljoen euro... aan producten zonder gluten in supermarkten wordt verkocht. En ook het assortiment wordt steeds uitgebreider. Wachtlijsten in de kinderopvang worden weer steeds langer, schrijft het AD. Volgens de krant kan de wachttijd oplopen tot een jaar, vooral in de Randstad. Daarmee zijn de wachtlijsten weer net zo lang als voor de economische crisis... De vraag naar kinderopvang is vooral het laatste jaar sterk toegenomen. Tegelijkertijd heerst er een groot personeelstekort. Kinderdagverblijven kunnen soms moeilijk aan personeel komen, omdat veel pedagogisch medewerkers tijdens de economische crisis voor een ander beroep kozen. Bij een recyclingbedrijf in Waalwijk is voor de tweede keer in anderhalf jaar tijd een grote brand geweest. Het vuur ontstond gisteravond later om twee uur vannacht was de brand onder controle. De loods moet als verloren worden beschouwd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Anderhalf jaar geleden brandde het bedrijf in Waalwijk bijna volledig af. En de Nederlandse waterpolosters zijn in Barcelona Europees kampioen geworden. Ze wonnen gisteravond de finale van Griekenland met 6-4. Dat is voor de waterpoloosters de derde Europese finale op rij. Maar voor het eerst in 25 jaar dat ze de titel weer binnenhaalden. Het weer op steeds meer plekken, bewolking en in de loop van de ochtend vallen buien, mogelijk met onweer...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 My isolation, 'cause right now. De Gorilla's, Demi de Ambar van Blur, die is dan natuurlijk de driving force behind deze band, Humility. En George Benson, uh, ja, wie werkt daaraan mee? Of hij nou op de gitaar zit of dat hij zijn uh, stem uh, heeft gebruikt? Dat weet ik niet helemaal, ja, maar door die stemvervorming kan je hem bijna niet herkennen weer in de druk. Dus het is de zaterdagmorgen en het is er weer tijd voor... Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is 28 juli en in 1914 de Eerste Wereldoorlog start mij altijd een beetje onduidelijk uh, hoe het nou precies gestart is. Uh, economische crisis, um, nou, allerlei dingen bij elkaar. Uiteindelijk duurde het vier jaar lang en het was echt de loopgravenoorlog. Ze noemen het ook wel de grote oorlog. En uh, de, ja, de Duitsers uh, kwamen hier gigantische legers bij elkaar. Uiteindelijk lagen ze tegenover elkaar in loopgraven die ze weer snel hadden gegraven. Uh, nou, echt echt maandenlang lagen ze daar. Echt miljoenen mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Er wordt geschat iets van 30 miljoen slachtoffers. Uh, en uiteindelijk uh, ja, is het uh, is de afgelopen in, de, 19 19, in 1918, Eerste Wereldoorlog. Dus, ja. Ja, in 1976 verblijven alle 6 miljoen inwoners van Peking dagenlang op straat... na zeer zware aardbevingen die het noordoosten van China treffen. En het eist het leven van 240.000 mensen. 240.000? Dat zijn we toch wel veel, hè? Ja, dat was in 1976. Ja. Ja, ik en dus toen waren er maar 6 uh, miljoen inwoners in Peking. Volgens mij zijn het er nu wel iets meer. Ja. Is, uh... Ja, Ja. en in 2013 uh, valt een bus tientallen uh, meters, 30 meter in totaal, naar beneden uh, in uh, Zuid-Italië. Uh, ja. Hij stort van een uh, viaduct af en uh, tientallen mensen komen daar... Uh, ja, helaas om. Yeah. Ja, heftig. In 1945 een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht... ramt per ongeluk de Empire State Building in New York. Bomber, to reach a airport, into the ja, het is bizar. Het was heel mistig in New York... En hij wilde mijn vliegveld, wilde die landen. dat lukte niet. Toen kwam in die Empire State ik terecht. En ja, dat wordt vergeleken ook met 9-11. ik kan me voorstellen. Ja, en in 1993 uh, uh, gaat de blinde Amerikaanse zeiler Henk uh, Dekker... Uh, die vertrekt uh, vanaf Baltimore... en die gaat uh, een solo zeiltocht over de Atlantische Oceaan... Uh, ja, maf is... Dat... Is hij aangekomen? Ja, dat, ik, ik, heb ja het ik kan dat dus niet vinden. Ik hoop niet. Het maf is, hij heeft eerder al een tocht gemaakt... Over een andere oceaan is, is hij gegaan. Hij heeft ook geen elektronica gebruikt om die is het toch te maken. Maar ik heb nergens een kop gevonden van... Hey uh, heeft het gehaald. Nee. Is hij nog steeds bezig. Hij heeft wel mooie dingen onderweg gezien. Uh. <laughs> ja, precies. Ja, apart. Waarom zou hij het godsnaam doen? Maar hij wilde op de oude manier, op de retro manier... wilde hij zeg maar uh, de oceaan oversteken. En hij en... staat in 93? de poging... Van, uh, door Henk Dekker, de 58 jaar Old Blind Sailors, een, een Amerikaans ding. Uh, dat is in de New York Times dat hij gered is. Oké. Okay. Dus oh, hij is uiteindelijk geen... van, uh, van zee geplukt. Ja, ik denk het. Oké, okay. nou, dus, uh, dan weten we dus toch goed dus afgelopen. 1993, hè, zei je. Ja, ja. Hij is goed. 2 augustus 93 is hij uh, dus uh, ergens alleen in een in zeilboot. Uh, wat, wat? Wacht even Ocean. Alone. Dat is echt een flinke reis vanaf uh, uh, 28 juli tot 2 augustus. Dat is wel geteld... Vijf dagen. Vijf dagen. <laughs> Hey, nou, hij wel hij staat wel in de Wikipedia. Want je bent niks als je niet in de Wikipedia ja, staat, waar, natuurlijk. Hè? Ja. Het is wel een stukje goed uh, journalistiek. dit. Uh, daar komen wij vast voor op Wikipedia. Ja, klopt. Wij, dus, wij zoeken er echt de hele week en zij toetsen het in en vindt het op ja. een of Engelse site. Ik nou. heb nog wat. Uh, er is een voorspelling dat in 2061, dat is over uh, ja, wat is het 53 jaar, dat de passage, de komeet Halley, ja? gaat passeren. Onze aarde. Ja, maar ik vind dat raar. Ik bedoel, dat is een voorspelling. Dat, ja. is niet wat, dat is geen geschiedenis. Dat doe ik niet nee, ermee. Dat vind jij niet leuk, hè? Dat is niet leuk. Nou, in, 1905, nee, in 1940 koningin Wilhelmina opent het uitzending van Radio Oranje in Londen. Ja, dat is echt even een tijdje geleden. Dat is net de hele regering was de Rokin. Hare Majesteit koningin Wilhelmina zal aanstond tot u spreken. Het verheugt mij bijzonder dat dankzij de welwillende medewerking van de Engelse autoriteiten... dit Nederlandse kwartier in de uitzendingen van de Britse raad... Ja, ik... hey, sorry hoor, Wilhelmina, maar echt een kwartier lang. En het is, ja, Ze had ook wel een kwartier nodig, denk ik dan. Nou, ja. Misschien al wat twee uur nodig Ach, op dit Ja. Wij, wij hadden we dit in uh, vijf minuten gedaan, makkelijk. Ja, ja precies. En uh, ik wil nog wel melden dat uh, dan uh, ietsje eerder, twaalf uur eerder... heeft haar echt echtgenoot heeft de Olympische Spelen in Amsterdam geopend. Ja. Dus vandaag precies 90 jaar geleden. Oké. Okay. Dus toen hadden wij de Olympische Spelen in Amsterdam. Ja. Nou, dat is toch wel heel bijzonder. Is dat ook niet... was het Olympi een stuk goedkoper dan nu. Was dat ook niet de, de Olympische Spelen waar Hitler bij aanschoof? Ach, dat zou heel goed kunnen. Ja, volgens mij wel. Ja. Dat schoof je toen. om. Ja. Nou, toch andere nieuwsfeitjes? Uh, nee, ja? Ja, dat was, dat was het wel. je Nou, doen we straks de verjaardagen op de radio. Ik moet even een stukje muziek opzoeken, dames en heren. Ja, dat moet allemaal op de oude manier natuurlijk. Want... Uh, nou, uh, gooi het plaatje erop. Ja, Dan ik gooi het plaatje erop. Hoi. Precies. Sta, staat de naald goed? Ja, de naald staat goed. I see pictures in my head. A world where the suffering is dead. And they can't fight or unjust the arrest. Anybody? For the color of the body. So, And say youth is wasted on the young Kids, Jan Geinige muziek. Toch een beetje dik en 21 Pilots hebben ook een nieuwe single Die is ook wel op Jumpsuit heet die. Maar het is echt zo onvoorstelbare, onvoorspelbare onvoorspelbare plaat. Je denkt, kan dat eigenlijk wel op de radio? Maar nou, ik ben er eigenlijk niet. Goed, het is de zaterdagmorgen. Precies weer de tijd om verjaardagen. Ja, we doen een kleine greep eruit. Er zijn wel een aantal die jaren zijn. Jat een leuke, geloof ik. Hè? Hoe heet het? Ik, uh... ja, ik had een hele leuke. Dat is uh, Earl. Tupper? Ik denk je wel, wie is tupper? Maar het is nou. van Tupperware. Ja, dat dacht ik. En deze man die, die heeft dus de Tupperware uitgevonden. Hij, eigenlijk deed hij eerst iets heel anders. Boomchirurg, op de, had hij geloof ik. Hij leerde van boomchirurg. En door de crisis uiteindelijk is hij zeg maar, bij DuPont chemicaliën is hij gaan werken. Ja, hij klaar. deed altijd dat polyethyleen. Dat is een bijproduct uit het raffinageproces... Van de olie. Ja. En uh, na de oorlog ging hij dus meer uh, sigarettenhouders. houden. Want er werd toen volop gerookt, natuurlijk. Watertanks, bewaardoos voor etenswaren. En met die bewaardoos daarmee is hij doorgebroken. Verkoop liet matig. Toen kwam hij uiteindelijk uh, door verkoopster Brownie Wise. Toen kwam hij met een marketingstrategie. En dat waren de homeparties bij mensen thuis. En dus Tupperware met... parties. Ja, ook nog Maar het grappige is dus wel: die, hij, hij kon het niet zo goed vinden met haar. Maar zij heeft hem heel rijk gemaakt. En in 1958 heeft hij die mevrouw eruit gedonderd. En daarna heeft hij het bedrijf gewoon voor 16 miljoen dollar verkocht aan Rexel Drug. En daarna is hij gescheiden, heeft de staatsburgerschap opgegeven. om de belastingen te ontduiken. Dat is oh, vaak een En hij heeft een eiland gekocht in Centraal-Amerika. Ik, ik, ik, ik had toch geregeld dat je, dat je dan eerst ging scheiden. en daarna het bedrijf verkocht? Anders ja. ben je het alsnog kwijt. Ja. ja, maar ik, denk, ik hoop dat hij haar ook een beetje ge, gesponsord uh, heeft. heeft. Maar ze staat zelf ook op Wikipedia, die Brownie Wise. Okay. En uh, ze was gewoon echt uh, een hele geniale vrouw. Zeker voor die tijd, hè. Dat je dan uh, dat soort dingen allemaal kan regelen. Maar goed, het ging dus over Earl Tupper, die jarig zou zijn geweest. Hij is overleden in 1983. Ja. En uh, een jaar later ging Tupper. Uh, patent op de Tupperware ging verloren. Ja, ik heb ook wel eens horen fluisteren met die Tupperware. Dat als het niet goed meer was, dat je terug kon geven. En dat je dan nieuw kreeg. Maar, de vraag maar is volgens mij wel, doet niemand dat. Maar de vraag is wel, is hij, is hij ook begraven in een heel groot Tupperware bakkie? Oh, dus, ja, dat hij altijd goed blijft. Ja. Dat zou leuk zijn. Dat hij gewoon weer opgewarmd kan worden, <laughs> zeg maar. Ja. Je moet gewoon even in de magnetron en doet doet weer. Ja, hij, hij bederft niet. Earl, je kan wel uit werk. <laughs> hij bederft niet. Nee, hij bederft Earl? niet. Nou, vertel. Ah, ja. ja, wie vandaag ook jarig is, is uh, uh, Vincent uh, Vianen. En Vincent Vianne is, de, uh, is ja, een Amerikaanse uh, choreograaf. Het uh, is die vervelende Amerikaanse fan die altijd bij die dansprogramma's en zo zit. Och, dat, je denkt, dat je echt denkt van, we hebben een, uh, we hebben een, dan een Nederlands programma, allemaal Nederlanders. En, en dan zit er één zo'n Engels erbij. Waarom? Ja, ja dat lijkt wel... Zelfen ja, die... we niet genoeg Nederlanders hebben. Ja, ja. nee. Het, het, het, het, neem je dan nou meer voor waar aan of zo, weet je. Dat je denkt, van oh ja, hij heeft er wel verstand van, denk ik dan. Nou, uh, degene die vandaag jarig is, zou zijn geweest. Hij is al overleden in, uh, in 2008. Ik heb het over Richard Wright. En dat is een uh, man die op uh, de toetsen heel actief was in Pink Floyd. Ja, hij is onder andere, uh, uh, wordt onder andere verantwoordelijk uh, gehouden voor deze plaat. Och, dat meeslepende. Dit was Pink Floyd at Pompey. Echt leuk. Ja, ja, videoclip, maar goed. En uiteindelijk heeft hij heel veel dingen geschreven. Vooral betaal was hij heel sterk. En uiteindelijk werd hij in 1978 aan de kant gezet door Roger Waters. privéproblemen, financieel. Nou, hij was er bij de hand. En Roger Waters wilde alles runnen, zeg maar. Met maf is dat hij uiteindelijk wel weer is ingehuurd door Pink Floyd voor optredens. En daar is eigenlijk Richard White rijker van geworden dan Pink Floyd zelf. Omdat namelijk de hele de tour is eigenlijk een beetje failliet gegaan. Maar ze moesten hem wel betalen. Dus hij stond buiten Pink Floyd eigenlijk. Dus daar heeft hij er nog een beetje profijt van gehad. Maar goed, deze Richard White van Pink Floyd. Degene die ook jarig is, is... Monique van der Ven. Ach nee. Hij is uit 1952. Ja, ja, ja dat weet ik wel. Jo, ja. ik zie er nog zitten op die fiets. Ja, want het was ja. ook wel. Rutger, waar ga je heen? De, leuke, frisse Hollandse meid. Ja. He, want dat is het, hè? He. Daar staan de Hollandse meiden bekend om. Ja. Ze is gewoon lekker uh, recht voor ze raap en uh, blond goed lakt. Kijk, kijk met die rits. Kijk nou, met die rits. Zwak zit hij ertussen. Ja. ja, het was een leuke, leuke film. Maar goed. wat ook erg leuk was, van de, de film van haar lang leven de koningin. Daar wordt het schaakspel uitgelegd. Oh ja, ja. En uh, echt, het is een aanrader voor iedereen die zijn kinderen wil leren schaken. Ga lekker met haar die film kijken. Hoe En dan uh, hartstikke leuk. Goed, wie is er meerjarig? Wie? Ja, ik heb... Uh... Ja, ik zit te kijken van de Marcus, maar die kan... Uh... Ja, nee, ik ben even mijn berichtje kwijt. Oké, okay, je bent... Ja. In, in 1929 heb je uh, Jacqueline Kennedy Onassis, is gelijkjarig met Remco Kampert, Nederlands schrijver. Maar ja. Jacqueline Onassis was natuurlijk wel een, een boegbeeld van de mode. En ze was dus natuurlijk een Amerikaanse first lady. Amerikaanse. Tot, tot een, tot een doodswaar toenmalige echtgenoot. President John F. Kennedy. Ja. En, maar ze is toch niet oud geworden. Ze is in 1994 al overleden. Ze is maar 65 geworden. Ja, dat is niet heel erg goed. Is echt, maar ja, nee. ze heeft natuurlijk wel een turbulent leven gehad. Ja, zeker. Dat is ja, dat zag natuurlijk die... Met die uh, met die Griekse oliemagnaat ging ze nog Oh, Onassis. Ja, ja ja ja. Oh ja, dat is met Onassis die oude man. Ja, dat is toch wel een verschil zeg met uh, JFK. Ja. Ja. En pas geleden was er nog een film over haar en dat ging over het interview wat zij hield met een journalist vlak nadat JFK was vermoord in de auto. En dat was echt heel mooi nagespeeld en dan zie je ook haar rouwverwerking. Dat is wel heel bijzonder. Ja, Goed. hoe was die dan de? Die heette gewoon Jackie. je die film. Dus oh. moet, je, moet je gewoon even kijken. Vooral in filmhuizen komt er zoiets voorbij. Het is natuurlijk niet een spectaculaire film. Het is sowieso. Het gaat meer over de vrouwelijke emotie die erachter zit. Goed, je had het over Remco Kampert. Nou, ja. moeten we ook iets van hem laten horen eigenlijk, vind ik hoor. Het was laat in de avond. Regen in lamplicht gevangen. Sloeg neer op het macadam van de Mechelse Steenweg. Je had een off-white jeukje aan. Ik schatte je op 15. Je liep langs de straat. Waar ook ik overging... Auto's passeerden, remden af, reden weer verder. Je voegde weg naar de Muze, café waar Verre optrad. Verre Grignard, de zanger van jouw lied. Zijn stem die op de radio geklonken had, en waarheen je nu op weg was. Ah, grappig, het is. Dus. Remco Kampert, ik vind het stemgeluid van hem zo mooi. En dat heb je wel meer met, met bekende Nederlanders. Die hebben gewoon iets apart in hun stem. Gewoon. Remco Kampert, hoe oud werd is hij wel niet geworden? Zeg, in de negentig, geloof ik. 89 ja, of zo. Leeft hij nog? Ja, die leeft nog steeds. Hij, leeft ja, nog steeds. hij, hij schrijft nog steeds voor de volkstraat notities. Hè? Hij is gestopt met schrijven, maar notities doet hij nog. Dus ik vind het echt. Ja, ik heb respect voor dat soort oude mensen. dames en heren. echt goed. Nou, nog meer mensen die jaren zijn. Onder andere Jim Davis. Hij is uh, een zwaar dyslect. Die had eigenlijk ook een boek over dyslexie schreef. Maar ik kennen hem beter. Van Garfield. Ah. Jim Davis is, uh, ja, is de tekenaar van Garfield. En op school uh, kon hij eigenlijk tot niks komen. Alleen maar tekenen, tekenen, tekenen. Hmm. Hij woonde samen met zijn broer. En 25 katten woonden nu op een boerderij. Ja, heb je deze manier al gehad eigenlijk? Steve Morse. Ja, ik heb wel gelezen. Maar ik uh, kon er niet zoveel Ja, mee. maar hij is, uh, hij is wel... Uh, hij is een uh, componist en gitarist. Maar hij heeft ook, uh, sinds 1994 heeft hij ook bij Deep Purple gespeeld. Oké. Okay. Ja, dat is toch ook wel vrij uh, bekend? Dat is vrij bekend, ja. Nou, Lennart Skinner heeft ook dingen voor gedaan. Zie. Ja. Kansas, man, zo'n zo uh, studio artiest die je altijd kan inhuren. Ja, Goed. handig hoor. is over de verjaardag, kijk ik. Oh, we moeten het ook niet vergeten. Diegene ook vandaag jarig. En daar is dan toch wel een mythe omheen. Uh, Abu Bakr al-Baghdadi. En dat is natuurlijk de leider. was natuurlijk is de leider van IS. Uh, hij is de leider vanaf 2010. Wanneer en, is hij geboren? Uh, in het, uh, ja, goede vraag. Dat ja, heb je ik er niet bij gezet. Oh, okay. uh, wel, uh, zijn naam is, hij is uh, vrij jong nog waarschijnlijk. Hij uh, is nog vrij jong, ja. En uh, uiteindelijk uh, uh, uh, uh, is zijn naam veranderd. Dat er dan ook echt hierbij in Wikipedia uh, dat hij er is uh, en dat hij heel gemeen is? Dat hij heel gemeen is. <laughs> <Ja. laughs> kalif <laughs> Ibrahim, is dat is zijn nieuwe naam. kalif uh, Abram. <laughs> en zijn verblijfplaats uh, verblijfplaats onbekend. In juni uh 2017 melden verschillende media dat hij was omgekomen bij een bomaanslag. Dat werd bevestigd en later weer ontkend. Want toen kwam weer naar voren dat hij al de hele tijd op, op de vlucht was. Dus het is nog helemaal duidelijk of deze Aboer Bak Agbadadi nou wel uh, omgelegd is of niet. De man achter IS. Ik wil hem niet kennen. Ik vind dat hij ge, geschrapt moet worden. Anders ja. wordt het een martelaar. Ja, maar, nou, dat, ja. uh, dat wordt hij even goed wil, denk ik. Okay. Nou, goed Nou Tot zover de verjaardagen. Dan doen we nu even een lekker vrolijk plaatje. Naar nou, dat soort berichten is tijd voor het weekend. Go Facts. Ja, er maar om. I know it's not good to be smoking in the morning sun. But the way I feel now is the best thing I've ever done. Watching everybody else to a healthy run. not me. But I'm in such a good mood, I don't care if I'm frowned upon. Cause it's the weekend.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 It's the I swear to I swear Ja, het weekend begint. Oh ja, ja precies. Ja, nou, er we, maar aan. Ja, Vakantie is begonnen. Vakantiegangers die dit weekend op pad gaan. Oh, die het naar het zuiden trekken. Oh, die moet echt rekening houden dat er echt overal grote files staan. Dat is echt... Uh... Oh, mag ik langs? Maar gelukkig, uh, ik kan altijd met het vliegtuig gaan nog. Ja, dat is, is... lekker rustig. Ja. ja, dat valt mee. Maar goed. Gelukkig heb je ook geen vliegtuigmaatschappijen die niet gaan. zo. Dus, uh... nee ja uh, Flight Orange, hè? Ik. Fly Orange. Fly ja. Orange. Nou, ja. Fly Not is het. Nou ja, ik zat gisteren met een mevrouw in de bioscoop. En ja? ik zeg, ik ga voor de airconditioning. Want ik, ik vind het gewoon zo warm. Ik denk van, nou, ik wil die film eigenlijk, misschien eigenlijk toch wel zien. Maar de koelheid daar was wel een wacht, de, aanleiding. De, wacht even. Oh. Ik ben voor de airconditioning naar de bioscoop gegaan. Oké. Okay. Ja, ik was zeggen, we maar hadden het over vliegen, maar je begint over Ja, de maar discoop. over die mevrouw uh, van heet en uh, vliegen. Ja? En de, die mevrouw die kwam uit Spanje. Ja? En die had zo van, nou, oh, we gaan lekker naar Nederland. Daar is het niet zo heet ja. Is hier gewoon heeter geweest dan in Spanje? Gewoon. Dat, uh, dat uh, kan. Ja, het is. was dus een, uh, een teleurstelling, maar echt. Je... Turkse temperaturen zeg ik gewoon. Man. Nee, Allee ja, alleen is geweld. het Is hier veel klammer. Als je het warmer hebt, dan in Turkije. Oh, dat alleen. vind ik altijd zo'n moeilijk verhaal. Dat ja, het is veel klammer, hè. Is, uh... Ja, maar ja. dat is de afgelopen tijd dus niet zo geweest, omdat het zo droog is. Normaal nou, is het altijd is de luchtvochtigheid hier altijd heel hoog. Maar in Turkije zo. Maar dat is nu niet zo. humanity. In Turkije en dat soort landen heb ik relatief veel minder last van de warmte dan hier. Misschien omdat ik hier aan het werk ben en zo. Dat, scheelt, ja, ook dat scheelt een hoop hoor. Oké. Okay. Ja. Nou, ik, ik, even stoppen nu met het gezicht. Ge ge over de temperatuur. Oh, ik kwam een programma aan Dat ging we over die warmte. Nou ja. Wat zijn de voorspellingen? Weet ik maar veel? Maar je had het jongen. over vliegen. Ja. ja, het is altijd zo warm in een vliegtuig. Hè? Ja. <hijen> ja, <hijen> ja, precies. Nou, er is maar tijdens de vlucht van Sint-Petersburg naar Moskou. Was er een hond en die zat in een bagageruimte in de kooi? Die is er gewoon uit ontsnapt. Gewaar. En is erin geslaagd om het luik te openen van de Boeing 737. Huh? En uh, het was al een aantal centimeter Een Robothond, zeker. Nee, maar het alarm ging af. Daar nou, staat een foto bij van een golden retriever. Ik weet of dat. Uh, is die drugshond? Weet ik niet. Is die drugshond. Ja. Ah, ja. Was even de gaan de druk in het toestel werd dus op een hoogte van 4.000 meter als gevolg van minder, waardoor de piloot een voorzorgslanding moest maken. Bij het incident zijn geen persoonlijke hond geraakt. Ook de hond maakt het naar het verluid goed. Ja, lekker belangrijk. Maar uh... Dan kom ik nog op mijn vakantieadres aan of hoe zit het? Nee hoor, waarschijnlijk niet. Nee. Volgende dag weer of zo. Ja. Maar ja. het is toch wat dat door een hond die is kan ontsnappen uit een kooi. Ik vind het knap. Ja, ik vind dat dit is... Net uh, die hè? Ik, ik denk Hans Klok wel interesse hebben in deze hond. Ik ja. denk, die wil ik er wel bij hebben. Ja. ja. ik vind het altijd wel leuk. Hans Klok was afgelopen week op de televisie... Hij heeft een contract getekend om in, op de strip in Las Vegas... om daar tien jaar lang, twee dagen of twee keer per dag... en dan zes dagen in de week, daar een show te presenteren. En toen deed hij ook even een, een truc in de, in de studio... en hij deed een truc met een van, die, een van die presentatoren van Eva Jinnik... die altijd op locatie gaat. Ik vergeet zijn naam altijd, maar die bril... die eigenlijk soms ook irritant en Luc niemand, Nee, Nee, dat, was Luc dat is Luc Ikking. Uh, dat is echt oh. heel lang geleden hoor. Okay. Die is heel, heel lang op, hè? Maar goed, uh, dus die werd inge in Silofaan gewikkeld. Uh, Hans Klok. En toen gingen ze achter een kleedje. En voordat je het wist, stond eigenlijk Hans Klok daarnaast. En die presentator was gehuld in dezelfde Silofaan. En dat heb ik een paar keer nagekeken. En toen dacht ik, ik heb hem gekraakt. Ik weet hoe dat werkt. Ja, oh, ja? Maar, ja Maar Maar moet je maar buiten de uitzending vertellen, anders moet je een boete betalen. Oh ja, klopt hè? Ja. Ja, ik heb, ik heb zeg maar, de, een van de eerste. Uh, uh, assistente van Hans Klok gesproken. Die kwam toen vaak op mijn werk. En toen heb ik ook heel vaak haar gevallen, zo van, uh, niet, uh, niet, uh, haar niet aangeraakt hoor. Geef me een toetje. Heerlijk, niet toe. Maar hoe werkt het nou met die kist? Nou, ze zeiden, ik mag daar niks over zeggen. Als krijg ik echt een, uh, heb ik echt een, een boete krijg ik dan. Kan ik het Dennis Warmerdam zijn? Dennis Warmerdam? Ja. Nee, oh nee joh. maakt ook van wat ja, je uit over het gaat. Nou, uh, nog iets anders? Marcus? Nee nee. nee. nee. Nou dan gaan we even een plaatje daarin hebben. Straks hebben we namelijk de Zandvoortse Er Is er weer wat te doen dit weekend? Dat hoor je zo. Eerst even years and years. En all for you. Echt scheurende gitaren. Ja, ik weet niet. Ik heb ze bijna niet meer in mijn radioprogramma zitten. Ik zal ze binnenkort wel eens even op snorren. Want dit kan natuurlijk niet. Het bekend staat al bekend om: Jezus, wat een heftige muziek! Maar ik hoor het nooit. Ik hoor het nooit meer. Nee. Zandvoortse, berichten. Nee, Zandvoortse berichten. Het voor Zandvoortse berichten. Ik vond het wel echt gênant hoor. De, de, de, de camping hier, de branding natuurlijk. Echt, Sommige mensen zijn daar gewoon groot gebracht. Die hebben daar al 30, 40 jaar gezeten. En die kregen vorig jaar een brief. En er komt een reorganisatie. En de oude campinggangers die moesten een, uh, zeg maar een, een caravan weghalen. Want ze gingen vernieuwen. En ze mochten nog één jaar blijven staan. En sommige mensen hebben een andere camping gevonden. Die zijn onder andere zijn naar, uh, uh, uh, kijk hoor, naar Duinrand gegaan. En uh, sommigen hebben gezegd, we zitten hier zo lang. We zitten nog één jaar uit. En dan uiteindelijk dan stoppen we gewoon. En dan gaan we niet meer uh, naar de camping. En uiteindelijk, uh, ja, de werkgroep uh, die zeg maar, het tegen was... Die eigenlijk de nieuwe eigenaar wil overtuigen. Van nou, laat ons zitten. Want wij zitten al zo lang. Hebben, dit is ons campingje. Die hebben de handdoek in de ring gegooid. Die hebben van: Oké, wij geven ons gewonnen. We trekken ons ervan af. We trekken onze caravans allemaal weg daar. En uh, de eigenaar die uh, gaat er een lekkere juppencamping van maken. Nou, het zal over je gezegd worden. Een lekkere ja? juppencamping. juppencamping. En ja. daar valt meer geld te verdienen dan die ouwe die alleen maar voor de, camping, uh, voor de caravan blijven zitten. He? Ja, het is wel jammer. Het is wel jammer. Het is wel, uh, nou ja, en uh, donderdagochtend is rond uh, de klok van vijf uh, uur... Um, er werd een melding gemaakt uh, van een auto-inbraak uh, op de Parnassislaan uh, in Bentveld. Um, toen po uh, politie uh, ter plaatse kwam bleek uh, dat de auto-inbreker uh, ja, auto uh, um, het stuurwiel mee had genomen. Huh? Uh, bezig was met de radio. Alleen toen werd hij betra betrapt door buurtbewoners. Yeah? Die hebben gelijk politie gebeld en alles... Uh, de hele buurt is afgezet. Maar helaas is de man uh, Hij probeert wel, uh, het stuurt eruit te halen. Maar ja, wat, uh, ik, wat ik denk... Zeg maar, je hebt voor auto's... Uh, heb je uh, ja, gewoon simpele stuurtjes. Of van die mooie oh ja, sportstuurtjes. Ja, ja, ik denk dat die erin heeft gezeten. Hè, en dat die, die dacht... Uh, ah, dan kan ik het mooi uh, verkopen. Ik dacht wel even, hij is met de radio bezig. Goed, hij was ZFM aan het opzoeken natuurlijk. Dat is wel ja, goed. Ja, ja, ja. Maar dat was niet het geval. Goed, de Britse Volvo naar VIA weggesleept. Het stond echt wel heel lang op de, de Uffenvoortlaan. stond daar een auto geparkeerd, vier jaar lang. En uiteindelijk hadden ze daar afgelopen april al een briefje op gegooid. We gaan hem weghalen in mei. Dat vonden ze te kort door de bocht. Dat is sowieso nee. Daar zit nog een papierwinkel achter. Je kan niet zomaar een auto wegslepen. En uiteindelijk kwam de auto kwam uit Engeland vandaan, Brits kenteken. En uiteindelijk is hij dus afgelopen week weggehaald. En gelijk hebben ze ook even een Ford Kruger die anderhalf jaar daar stond, hebben ze ook maar weggehaald. Want die hadden zo zoiets, ja, nou, als we toch bezig zijn... Alleen, het MAF is natuurlijk wel... De Brits Volvootje, die heeft er vier jaar gestaan. Hebben ze al eerder gebeld voor een sleepwagen? En kwam hij toen niet? Ja, ik heb geen idee ik, wat, zit het, wat voor verhaal zit hierachter? Lag er nog iets in de kofferbak? Ook nog niks. Volgende week dit is toch een cliffhanger, dit? Ja, we gaan, ja. Het, we gaan het uitzoeken Oké, okay, vertel. Uh, afgelopen donderdag... Uh... Ik denk dat de week voor, voor deze donderdag... is op feestelijke wijze onder van Bubbels en Haring... de eerste steen gelegd voor het H.D.M.Z. Museum aan het Schoolplein. En ik denk, wat betekent dat nou? Het betekent High Definition Museum Zandvoort. De werd verricht door Emilia Meert... dochter dochters van kunsthistorica Anne-Marion Sensen. En uh, de beoogde directrice van het uh, nieuwe museum... die op haar beurt weer de dochter is van Ger Sense, voormalig boegbeeld van Genootschap Oud-Zandvoort. Het voltooide HDMZ-museum zal plaats bieden aan. museumwinkel, exposities halen, een museumwinkel, et etc. Maar als alles volgens plan verloopt, zal het complex half februari, februari volgend jaar worden opgeleverd. En twee maanden later, mogelijk rond Pasen, in gebruik worden genomen. Oh, wat, ik ben wat, heel voor, benieuwd. Wat voor soort museum wordt het? Ja, wat, wat is het nou, is high definition, hè? Natuurlijk. High definition, hè. Ja, is, uh, het is ja. een particulier museum, toch? Allemaal bekostigd door één iemand. Ja. Een geldschieter en uh, er komt geen subsidie voor. Uh, Oké. Okay. Nou, ze zeggen dat thema de thematische doelstelling wordt verruimd uh, naar de gehele Nederlandse kust. En alles wat er tussen zich ligt uh, tussen Cat en Schiermonnikoog. ook. En ze zullen exposities samenstellen met topstukken uit de collecties van derden, waaronder renommeerde musea. Nou, dit is nog heel vaag. Uh, dit, ja, is ja dit is, heel vaag. Maar, dit is heel vaag. Eigenlijk weten we gewoon ook niet wat we gaan nee. brengen. Ja, daar komt het. Uh, maar de steen is wel tweeledig. De steen die bestaat uit twee helften, ying en yang. Huh? En uh, ja, steen dat... blijft altijd. Bestaat altijd uit twee helften gewoon. Ja. Is nou, dus ja. een eenheid. Ja. Goed. Het ik, wordt uh, okay. een heel vaag museum. Dat is wel duidelijk. <laughs> ja uh, ik zeg niks meer nee nee, nee. doe maar nee want het zo ver zelfs vind jij nog is je dan nog klaar met iets of niet nou ja, ik was uh, ja ja was, je hebt wel nee. uh, vandaag nog uh, een soort festival ja en uh, dat is op het strand en, uh, en natuurlijk hebben we natuurlijk de, de, de gay pride en zo hè dus komende weekend ja en de Recreade is ook weer begonnen en die is van 29 juli tot en met 3 augustus. En het is bij het jeugdhuis achter de protestantse kerk. Dagelijks van 1 tot 4. Okay. En Pride at the Beach begint dus de 30 tot en met 1 augustus. En er staat een heel groot... Uh... In de krant een heel groot het programma en dan was het okay, een... moet je maar even Gaan kijken? We kijken. Goed tot zover. Zandvoortse berichten. En uh, volgende uur hebben we meer Zandvoortse berichten, maar dat is natuurlijk een hotel yeah, hoogland waar je naartoe moet om uh, daar het, uh, om je bij te laten praten. Uh, ja, dames en heren, Demon is een lekker gitaarbeetje uit Amerika. Hoho, oh, lekker dit. It might get dark. Nou, het is net een beetje licht geworden, joh. Het regent wel een klein beetje af en toe. Laten we even winnen. Take it If we don't look pretty, oh baby, it's a pity. It's a waste of time. It's alright. Ooh, sometimes you waste your time. It's alright to look around. If you gotta skip town, keep your head down, put your feet up. They say you're really something. Why don't you find something better to? Y Demon, een Amerikaans beentje, wat allemaal van die lekkere rockmuziek maakt. Oh, ja. Het is toepak even eruit. Dat is even snel. Toepak laat. Toen op de radio. De 10 uur. Na 10 uur. Goedemorgen Zandvoort. En dan zitten ze weer tegen aan te abonen. De lijnen zijn weer oké okay bevonden. Dus dat is wel goed om te weten, natuurlijk. Ja, afgelopen week weer een hoop te doen. En uh, de punt. De Molukkers, ja, het houdt gewoon me niet op. Het was natuurlijk Jannis de Jong, die was er helemaal klaar mee. Die was natuurlijk bij die school geweest. En uh, uh, van de, zeg maar, de militairen. die heeft daar geholpen. En die, zeg maar, hij vond het zo gênant om elke keer maar weer te horen... dat, uh, dat er zeg maar, een soort sniperteam was die al die Molukkers hebben neergeschoten. Dat is helemaal niet waar. Dus nu is een rechter heeft zich erover gesproken. Die heeft gezegd, de staat is er niet verantwoordelijk voor... Uh, voor het neermaaien neer van die Molukkers. Ook de militairen niet. Ze hebben gewoon uh, goed gehandeld. En nu zegt dus deze uh, advocaten... Uh, zorgvliet heet ze geloof ik... die zegt dat ze nog in hoger beroep gaat. Dus die laten het nog steeds niet los. Maar goed, ze hebben ieder geval iets meer respect gekregen nu. Door ieder geval een rechter die heeft gezegd van... nee, het is allemaal volgens de regels gegaan. Dus uh, dat vind ik op hetzelfde wel weer goed om te horen. Want ja, we horen niks over de echte slachtoffers. De mensen in de treinen. Of hebben die ook nog iets gedaan? Dat, misschien he, Ja, die mensen die gegijzeld die hebben ook nog iets gedaan. Maar die zijn ook misschien nog oh. heel naar geweest tegen die Molukkers. Ja, dat ja. ze ook nog kunnen. Ja, ze hebben gewoon de arbeidsvoorwaarden niet goed gelezen. Dat, dat, er zit toch ene risico aan om een trein te kapen. Ja, nee, ja, dat ook. Ja, ja? Zeker. Maar nee, die Molukkers die die zijn slachtoffer. Dat, die hebben nu die stempel gekeken, gekregen. Ja. Alleen, je moet aan alle kanten nu zoeken. Hoe kan je dat bevestigen? En dat is best lastig. Ja, het was toch ook zo? Dat we daar laatst ook over hadden we dat een inbreker die was neergeslagen. Ja. En die had toen diegene aangekomen. Of dat hij neergeslagen was. Ja. En hij is er toch gewoon over, waarschijnlijk. Dat weet ik niet. We, we, we hadden het toen dat ook kan je wel over. verwachten hier in ja, Nederland, dat, hoor. Dat is ook een beroepsgevaar, gewoon. Ja. Nou ja, ja, dus net dat, als je stuntman bent, ja, dan moet je ook niet daarop zeggen... Ja, ik ben gevallen. Ja, oh. ik, ik wil eigenlijk nog steeds... dat ik, Is er geen gezichts of geen uh, advocaat van de sla, echte slachtoffers... die ook nog een, een, een duit in het zakje kan doen? Die ook nog haar insteek zegt? Ja, het lijkt dat een ze een nog zeg maar, een aanklacht indienen tegen de Molukse... Toestanden. Staat? Staat? Zo van. Uh... MS. Oh. Ja. Nou, ik weet het ook <laughs> okay. allemaal niet. Het is. Uh... Bizar, goed, Mark. Ja, ik heb nog een stukje techniek. Ja? Uh, we zijn natuurlijk uh, tegenwoordig steeds meer met onze telefoons bezig. Oh, het valt me helemaal dat, niet op. Nee, het uh, nee, valt niet op, hè? Nee, het valt nee, niet op. Zeker, zeker de kinderen uh, valt, doen er niks mee. Nee, het, nee, uh, nee. nee ja, nou, het valt mensen inderdaad niet heel erg op uh, hoe vaak ze zelf met hun telefoon bezig zijn. Nee. Daarom komen nu uh, zowel Android als, uh, uh, als uh, Apple komen met, uh, um, ja, met een nieuwe app. Uh, yeah? Die gaat uh, standaard op de uh, telefoons geïnstalleerd staan. En daarmee kun je je gebruik van je telefoon. Hoe vaak kijk je op het scherm. Hoe vaak uh, uh, open je bepaalde apps. Hoe vaak uh, um, nou, ben je met je telefoon bezig. En hoeveel uur per dag. Okay. Dat houdt hij dus allemaal bij. Net zoals met, die, uh, met het uh, ondergoed en zo. Dat uh, Wat ja, gewassen moet ja, worden. Ja, ja, maar dat anders. Ja. Ja. En uh, zo kun je dus zien. van Hoeveel tijd je nou eigenlijk bezig bent. Met je telefoon. En hoe vaak je dus even je telefoon opent... om vervolgens weer weg te leggen. Dat nou ja, uh... het is goed, ja. Ik bedoel, het is wel iets dat je eigenlijk denkt... van, hé, wel apart. Ze gaan zichzelf eigenlijk een beetje dan naar beneden halen. Ja, ja, Ze dus... gaan zichzelf uh, demotiveren. Ja, van, nou ja, maar uh, het is wel zo dat... Ja, het heeft natuurlijk ook een hoop negativiteit... Uh, dat, dat mensen zoveel met hun telefoon bezig zijn. Het is, ja... Ik heb wel eens veel videobeelden van gezien... dat mensen gewoon... het is echt een hele dronen. Mensen staan alleen maar naar het beeld te staren zo... De hele maatschappij lijkt wel stil te staan. Als hij de juiste beelden bij elkaar zet. je echt van. echt urenlang mm, staan ze zo te kijken. Zo, naar het nou, ja, tegenwoordig heb je dus voor zantwoord heb je dan de zomerbibliotheek. en het is een app op je, op je telefoon. en dan ja. kan je een boek lezen. Oké. Okay. Ik heb, moet zeggen, ik heb de afgelopen. Dat is ook teken, iets wat je moest op scherm doet. ik scherm doen, ja. naar Utrecht toe. en ik heb wel drie boeken gelezen op mijn telefoon. Ja. Ja. Ben je dan telefoonverslaafd of zit je gewoon lekker een boek te lezen? Mm, ja, dat is, ja, ja. Dat, is, dat is een goede vraag. Dat is een vraag. Vroeger, toen, toen kwam ik nog in dat we net boeken begonnen te lezen. Dat is lang geleden hoor. Toen zeiden ze ook van hou zo met het boekenlezen. Ga eens naar buiten joh. Ga eens buiten spelen. Het boeken lezen hartstikke slecht voor je ogen. Dat gaat natuurlijk op korte afstand. En wat je van de kijken? Laat nou. je het daar eens over hebben. Ja, dat is ook zo slecht zo. Elke, elke veel te veel. generatie is er weer iets nieuws. Ja. Nou ja. Ik heb nog een, een, een lekker nieuwtje. Oh, dat, uh, lekker to chocola. Toblerone. Yep. Die hadden uh, in 2016 besloten te maker... de Toblerone chocoladereepen... om die uh, iets goedkoper te maken... door meer ruimte tussen de blokjes te laten. die Oh, ja. Af oh, oh ja. Veel klanten voelden zich genept... en spraken schamper dat het een fietserrek was. De maatregel was ingegeven door de Brexit... zeiden Mondelez. Dat oh, was ja, degenen ja, die het maakte. Want die zorgde voor waardevermindering van het Britse pond... waardoor import duurder was geworden... Maar ja, het verkleinen was dus geen goede lange termijn oplossing. Inmiddels uh, hebben ze dus gewoon dat, uh, gezorgd dat de fietsenrekken weer wat kleiner worden. Dus de repen worden weer 200 gram, dames en heren. Maar hij wordt dan wel duurder. En dat was dus uiteindelijk de bedoeling. Dus dan moeten alle machines wel weer anders afgesteld worden natuurlijk. Maar, oh, okay. maar, is, maar is hetzelfde als dus, dat ze de verkoop good. van daar wilden vergroten... door de opening waarmee je dus dat, uh, dat, dat stukje op je tanden wilde... onder je gewijder te maken. Want daardoor nam je meer tandpasta. Ja. Yep. Dat Is ook een hele slimme marketing. Maar tandpasta is goed voor je tanden, hè? Daar worden ze witter van en schoner. Ja, dit is schoon. natuurlijk iets anders. Nee, eigenlijk. dit, is ja, Hoe zou het zijn? Tandpasta met chocoladesmaak? Uh, nou, lekker. Ja, hè? Maar of het nou gezond is? Dat weet ik niet. Alles het maar verkoopt, dat is belangrijk, hè? Als je het maar in de markt weg kan zetten. Press. Look at the marquee. Wat is het? Oh, fijn. Bodega. En het dit How did this happen? What the fuck? Hoe is dit nou weer gebeurd? Geen idee. Ik had even niet opgeluid en toen denk het gebeurt gewoon echt wat is Dit is een kut hoor. Ja, dat ben ik ook niet joh. Dit is een beetje ska-achtig, Ja, ska-achtig. Ja. Ska-achtig punk. Hela, je bent weer terug? Oh, jij ja, kijkt er heel vies bij. Ja, nee. Ja, we, he, hebben niet straks, weer. we hebben straks ook nog een plaatje van, ach oh, niet, de Vilskoch. vond Ik altijd zo'n trieste persoon van af. Ja, ambt. maar ja, ik ben gisteren naar die film Mama meer gegaan, omdat eigenlijk was het zo van, ik had het zo warm. Ja. En uh, toen kwam helemaal uit Utrecht. En daar was het uh, echt uh, heel warm. Ja? 37, 38 graden. Ja? En uh, toen dacht ik, well, weet je wat, toen ik thuis kwam, ik kan gaan zwemmen of ik kan gewoon in de bioscoop in de erko gaan zitten. Okay. toen denk ik, dat ga ik doen. Nou, prima. En toen heb ik dus die film gezien, Mama Mia. Ja, het blijft een niemand dalletje, weet je wel. Maar... Nee, mijn vrouw was tevoren ook gisteravond ja. en die zegt van, hij was nog slapper dan de eerste. Ja, zeker. Maar het is gewoon heerlijk om even koel cool te zitten, lekker rustig. Het is echt dat je en... denkt van... Maar goed, maakt het ja, er niet nou, uit. Maar ik moet zeggen, op het einde was ik wel een beetje ontroerd... met het laatste liedje. En eigenlijk wilde ik de als Jolande maar die vind je helemaal niks. De, daarom heb ik nu als de Peers Oh, de, toch niet uh, Brosnan die gaat zingen of zo? Ook ja. zo Oh jezus. En het grappige wel weer... dat ik dacht, van, ja, ik vind het wel weer stoel van, van, van Piers Brosnan... dat hij dat ook nog gedaan heeft. Het voor, was voor mij altijd een beetje verwarrend. Want dat is zeg maar de periode dat ik James Bond ging ja, kijken... Ja, precies. kwam Piers Brosnan. Dus dat is voor mij de James Bond. Want daar, dat is de eerste James Bond die ik ja. gezien heb. Ja. En dan zie je opeens James Bond daar staan zingen. Woe, ja. Dat, dat was echt best ik, wel een beetje... Ik vond uh, Sean Connery in een tuinpak in uh, 007 gênant. Maar ik vond dit echt een gênanter puntje, dit hoor. Ja. Oh, oh, yes. ja nee, ik, ik was echt van dat het Roger Moore was bij mij de James Bond. Oh, ja, ja uiteindelijk ook uh, uiteindelijk, oh, bij mij. Hey, maar, Sean Connery. Sean Connery, ja, hey, gewoon de, de, de eerste, Ja, ja. ja. Ja. Jij hebt het zo lang gedaan ook gewoon. Maar vertel. Ik heb nog een leuk, uh, leuk tipje voor als je op uh, vakantie gaat. Yeah? Uh, dat is de app Spotted by Locals. Uh, wat de app doet is, yeah? uh, allemaal lokale mensen, dus jij, ik, uh, kunnen bij, bij, van je stad kun je gewoon tips geven. Van oh, dat is een leuk restaurantje, uh, daar moet je eens kijken. Da daar zit een leuk hofje waar je een keer. Uh, en als je dan uh, die app downloadt, uh, kijkt je gewoon op jouw GPS. Oh, je staat daar, uh, in die stad. En dan kun je gewoon daar. Meteen al die tips en alles. En dan een beetje, dan weet je komt, waar je moet zijn. Dan weet je ja. waar je moet zijn. Is het, klink, het klinkt zo makkelijk, maar ik denk, is, de, is dat nou niet dan al? Nou ja, ik zag gisteren dan weer een filmpje van Patty Brad over Ibiza van waar je moet zijn. En volgende week komt dat vervolg. Nu waren het strandjes. En ja? dan uh, worden het de restaurantjes. Uh, restaurantjes. Het is, wel, het is ja. wel leuk om te zien: hé, hey, daar moet je zijn. En hier kost een, uh, een beetje 6 euro, maar daar kost een beetje 50. Dus van ja. Uh, zij vindt het zelf ook belachelijk dat het hier of daar 50 euro is zo'n beetje, weet je wel. 50 euro? Ja, maar, maar als je dus dat filmpje van haar dus ziet bij Linda, dan kan je zien waar je wel moet zijn en wat de leuke plekjes zijn, weet je wel. Ja, dat is wel het leuke van zo'n app. Ja, je hebt meerdere van dit soort apps ja, inderdaad. De mensen die daar maar... wonen, die weten het gewoon. Ja, en soms heb je wel eens, dan kom je. Je, je gaat toch naar zo'n stad en je komt altijd op de toeristische plekjes. Terwijl, ja. er zijn zoveel mooie, als je in je eigen stad al kijkt, hoeveel ja. mooie plekjes er zijn. Ja. Uh, waar je gewoon als toerist niet komt. Ja, maar net nou, dat heb zomer. je ook bij uh, Griekenland heb je zo'n strip. En als je dan gewoon eigenlijk van de strip afgaat... en je gaat gewoon uh, een klein stukje binnenland... en dan zie je dan gewoon zo'n klein dorpspleintje... waar het gewoon een beetje uitgestorven uh, is. Er zitten alleen Grieken. En dat is veel leuker. Ja, Grieken... Kan je, Oh, dat lijkt me nog wel... Ja, al... maar dan heb je het echt een Griekse eten. En dan heb je niet inderdaad alleen die friet en uh, alles gezuipt. Okay. Uh, ja, ik heb wat je? minder mooie beelden gezien uit Griekenland, maar goed. Ja, oh, wat erg. Die oh, man, echt triest dat je een weg 27 mensen bij elkaar vindt... die dan het strand niet hebben kunnen bereiken. Ja. En dan zijn brand echt afschuwelijk gewoon. Ik vind dat het veel te weinig in het nieuws is geweest. Ik heb echt het idee oh, dat, dat... Ik heb echt het idee dat uh, dit gewoon zo even weg wordt geveegd. En toen die arme, arme jongetjes in die grot... Het werd zo breed uitgemeten. Oh, maar uitgemeten. Ja, dat... Oh, dat vind, dit, vind ik tot, eigenlijk. Tot de verbeelding ook meer, hè? Ja. ja, ja. Is net als Robben zijn op een eiland. Zo'n zo idee krijg je er gewoon bij van. Komt ja. die er ooit vanaf? Kom je ja, ooit tegen? vanaf? een, een Pompeje gevoel bij dat Griekenland dat uh, ja. je mensen. Uh, maar... Ja. Jee. Ja. Pompeje gevoel. Ja. Dat Verschrikkelijk. Is nou, goed. Dus, uh, yeah. dus eigenlijk wil ik nu graag een minuut stilte. Uh, dan moeten we jouw uh, dramaplaats nou, okay. nu even draaien. Als je een uh, minuutje stil bent, uh, komt ja. goed. Ja, okay, we, Draai we, draaien we, we draaien een <laughs> Ja, precies. Yes. De jolandekeuze is dus Agneta Valskoch met The Heed is On. Wa wacht, The Heed is On, maar ik, ik, ik heb ook wel een, een leuke Heed is On. Here is Deze is on. het niet, geloof ik hè? Nee, daar was ik al bang voor. Nou, laat maar horen. Je uh, Agneta je het terug doen? Agneta Valskoch. Ik hoor niks. Dus nee, ik hoor ook niks. Hmm. Volgens mij uh, ergens dus is het dus nog niet is helemaal Toch 12 minuten stilte. Ja. Nee, dat is niet. Nee, Hoe kan uh, dat dan? Nou, ja, dat weet ik ook niet. Ze is wel heel jong hier, hoor. Ze is gaat. echt heel jong. Wel Ze komt net uit de sloot lopen. Ik met, weet niet uh, eens wie het is, joh. Met haar. Weet je niet eens wie het is? Nee, nee. De dame van, uh, van Abba. Nou, weet je wat? Ik nou, uh, zoek nou, hem even ik, op voor jou hier op YouTube. Ja, dat is allemaal niet erg. Wij kunnen het gewoon uh, hier gewoon nog een keer uh, opzoeken voor jou. Hier is om. Kijken of ik dan uh, Agneta Velskoch krijg. Prof, professioneel stukje radio dit. Uh. Ja, zeker. Ja, uh. Blijft je even wachten. Blijf je even wachten, dan, dan komt het uh, allemaal komt zelf. goed. Ja hoor, heb ik hem nu? Ik hoor applaus. Ja, applaus. Live in de studio. Agneta Velskoch. Ja, Velskoff van Alba natuurlijk. De Heerdezon, dat was uh, vandaag de Jolandekeuze. dat was wat later dan normaal. Maar ja, we moesten hem even opzoeken. Ja, ja maar dan, ik wilde ook wel een vertellen. hele berg stof kwam je tevoorschijn vandaan. Ik woonde toen... Wat? wat ik, vertel, ik woonde toen net op mezelf. En toen was dit nummer een hit. En toen was het echt zo, ook zo warm. Van die warme zomernacht. En toen woon ik in de Koningsstraat. En daarachter zat een bakker. Ja? En dan werd ik s ochtends wakker. En dan was die bakker al aan het oh, dan bakken. Had je die en dan kwam al dat brood broodkamp binnen. En dan werd ik wakker. En dan echt, ik rammelde gewoon helemaal. Dat ik zo trek. <lacht> dat, dat, dat, dat, dat, dat heb ik altijd deze associatie met dit plaatje. Hè, ja, oké. De hier is al... Ja. Jij krijgt ook acuut honger als je dit uh, plaatje laat. Ja, eigenlijk wel. Ik denk, oh, ik heb wat trek in zo'n lekker vers. Een zo tijgerbolletje, zo'n vers tijgerbolletje. beetje boter, een beetje veleemmertje. Oh, oh, oh, een uitje. Mm. Ja, ja, ja. Het is de Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het loopt tegen het einde van het radioprogramma. Straks is er ook uur goedemorgen, antwoord uh, Ze zit er alweer uh, klaar voor. Er uh, zijn vast allerlei activiteiten weer. Ik zit even kijken wat er nog dingen zijn die ons bezig hielden. Uh, ja? Nou, ik heb hier een leuk artikel ja. over een Amerikaanse vrouw die werd gearresteerd omdat ze te hard reed. En ze reed dus 150 km per uur in plaats van 120. Dat, dat mag in Amerika. Maar nadat ze haar bekeuring ontvangt had genomen... scheurde ze er zo van hard vandoor. De <laughs> politie ging er direct erachteraan. Dat was ja, waarschijnlijk ja. ook een hele, hele mooie vrouw, denk ik ook. Ja, hoor. ja dat denk ik ook wel. Maar toen registreerde ze ver, vervolgens een snelheid van 230 km per uur... Bij die hey, vrouw, waardoor ze haar weer aan de kant what? zetten. Max, ja. hier, vergeet het bij, jongen. Ja, We hebben een nieuwe. Dit keer werd de vrouw dus niet Maxime. alleen bekeurd... maar ze werd ook gearresteerd wegens bewust roekeloos rijbedrag... Wat daar precies de straf zal zijn, is niet bekend. Maar rijbewijs is er voorlopig kwijt. Maar die agenten hebben ook al van lekker hard kunnen rijden. Ja. Achter zo. Achter zo'n vrouw, maar achteraan. Ja, ik had haar ook moeten laten gaan. Nou moest ze maar die tijd inhalen, dat ze stil had gestaan. Ja. Ze ja. Ja, hadden allemaal be begeleiding moeten geven. Moest denk, je ergens nodig moest ja, je naar de wc? Ze moest, moest ze, ze moest bevallen, denk ik. Was het Eva? Dat was het. Dit was even hier en ik Jij mag. En nou. hier is ook veel in Amerika, dus het zou zo kunnen. Ja, ze zijn ja. daar opgegroeid, gegroeid, hè? Ja, precies. Nou, goed. Jij als laatste. Ik, eh, ik ben helemaal doorheen. Je ik heb alles Je wat mee. ik vandaag nou, ja, wilde vertellen, na... heb ik verteld. We okay. kunnen, ja. nou, dan kunnen gaan we naar jongens toe, jongens. Daar is een feestje vandaag. Ja. En we kunnen naar het Rotterdamse festival, carnaval. dus daar. Oké. Okay. Dus en is Amsterdam is het begin van de gay pride. Ja, leuk. leuk. Ja, in het wat, Vondelpark. Um Wordt een weekje feest. Ja, leuk. Leuk. Kom je ja, ook? Sand moet... voor maandag, dinsdag en woensdag. Ja, weet ik nog niet. Nou, leuk. Ik, uh, ja, jij wel leuk. Maar jij moet ja. vanuit je werk. Moet je jij krijgt ook een, gewoon een leren slip. Je moest je Ja, vragen. ik krijg uh, ik, uh, ja. ik sta voor mijn ja. werk. Ik uh, krijg zo'n klein of slip, zo slipje. Boot. En dan uh, sta ik voor zo'n boot. Uh, ja. Nee, nee, nee. Helemaal in Alle de grill. In de Nou, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus zeggen: prettig weekend. We spelen elkaar op. volgende week. Volgende week. Een klein kort plaatje. En dan sluiten we af. Prettig weekend. leuk, Doei.